De Chinese crimineel Lai Changqing is tot levenslang veroordeeld... voor het leiden van een grote criminele organisatie. Hij was jarenlang op de vlucht en werd vorig jaar door Canada aan China uitgeleverd. De 53-jarige Lai smokkelde voor miljarden aan auto's, sigaretten en olie. Om dat te kunnen doen kocht hij veel ambtenaren in China om.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 Chemie- en biotechnologieconcern DSM neemt een grote fabrikant... van omega-3-vetzuren over voor voedingssupplementen. Het bedrijf Ocean Nutrition zit in Canada, de VS en Peru... en heeft een waarde van zo'n 420 miljoen euro. Er werken ruim 400 mensen. Volgens DSM krijgen veel mensen te weinig vetzuren via hun eten binnen... en daarom wil het bedrijf zich meer richten op supplementen met zulke vetzuren. Met de overname hoopt DSM de eigen voedings- en vitaminen-tak te versterken weer nog, af en toe wat lichte regen. In de loop van de ochtend opklaringen, vanmiddag zon en stapelwolken... en kans op een bui. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen wat warmer, 17 tot 22 graden. In de middag en avond is er morgen kans op een regen- of onweersbui. Hallo? Hé, hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant, ja, die is binnen. Wordt het binnenkort wat drukker op de zaak...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 Met internet tot 120 mb. Een helpdesk tot 10 uur s'avonds. Met techniek die het doet. JPC Business. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. De CDA-lijsttrekkersverkiezing is bijna voorbij. Nog tot 12 uur kunnen de leden stemmen op een van de zes kandidaten. CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger analyseert zo de campagne... Marco B. Visser praat zo met de wereldberoemde primatologe Jane Goodall... en opeens zit het er toch weer in voor Rotterdam. Een nieuwe kuip. Ja, eerdere plannen daarvoor waren politiek onhaalbaar... en daarom was het heel lang stil rond dit project. Maar nu werken twee grote bouwbedrijven, los van elkaar... aan plannen voor een nieuw stadion in Rotterdam. Blijkt uit informatie die in handen is van NOS en RTV Rijnmond. Verslag even in Rotterdam. Hendrik Willem Hofs weet daar meer over.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 Ja, maar dat, dat wordt dus wel wenselijk geacht om het dan zo low budget te doen. Wil men dan niet liever wachten tot er echt voldoende geld is om het dan in één keer goed te doen? Nou, de Kuip bestaat 75 jaar en de voetbalsfeer in het, is nog steeds uh, top. Alleen uh, het comfort is ver te zoeken. Ja. Daarnaast uh, bijvoorbeeld uh, het aantal skyboxen, ja, dat kan men niet uitbreiden. Er kan geen geld verdiend worden met het succes wat Feyenoord nu heeft.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 En dan moet ook de gemeenteraad zich erover gaan buigen. En die moet ook groen licht geven. Dus het is nog een hele weg te gaan. Henrik Willem-Hofs over de plannen voor de nieuwe Kuip. Die plannen vindt u, eh, tekeningen daarvan, of in computers, computeranimaties nee, dat tegenwoordig... vindt u op onze website nos.nl. Het is acht minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij werd als de redder van Italië onthaald. Maar nu de Italiaanse premier Monti een half jaar aan de macht is... groeit de kritiek op hem met de dag. Die toenemende druk op zijn beleid dwong Monti gisteren... het hoofdkantoor van de Italiaanse Belastingdienst te bezoeken. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, wat deed Monti daar dan bij de Belastingdienst? Ja, Hij voelde zich geroepen de belastingambtenaren... een hart onder de riem te steken. Want de belastingen zijn omhoog gegaan... en de belastingfraude wordt meer aangepakt. En daardoor ligt de Belastingdienst letterlijk steeds meer onder vuur. Molotov-cocktails, eh, belastingambtenaren... die. Uh, zelfs gegijzeld zijn een tijd. Ze hebben ook last van intimidatie en agressie. En Monty wilde gewoon de, de mensen die dus uh, proberen zijn beleid uit te voeren steunen. En daarvoor is hij dus uh, naar de belastingdienst gegaan. Want er wordt veel geklaagd over te hoge belastingen... en vooral over de veel te strenge controles van die bliksemacties... op straat die er zijn in luxe gebieden. Ja, dus hij krijgt het steeds lastiger. Uh, wordt hij belemmerd echt in het doorvoeren van zijn economische hervormingen nu? Ja, in het begin ging het veel makkelijker, hè? Toen, uh, toen, wat je zei, toen werd hij nog als die reddende engel van dat bijna fiette Italië beschouwd. Hij heeft een aantal dingen goed geregeld, snel geregeld, het pensioenstelsel is hervormd, bezuinigingspakketten. Maar uh, nu begint Monti met die uh, andere maatregelen, de Italianen echt in het hart van hun gewoontes te treffen. Ondernemers bijvoorbeeld, die willen groeien en die willen meer groeistimulering. Er zijn steeds meer ondernemers die het niet meer redden... en die zelfs zelfmoord plegen daarom. Gemeenten staat het water aan de lippen. Uh, bijvoorbeeld de gemeente Potenza werd vandaag bekend. Die heeft haar rechtbank voor 23 miljoen euro verkocht... om het vervolgens voor 3 miljoen euro terug te huren. Maar dat moet de staat dan betalen. Dat is heel slim, dan gaat het van de gemeentebalans af. Want de gemeentes mogen niet meer extra uitgeven en die zitten met grote problemen. Dus het wordt weer op het bordje van de staat gegooid. Vakbonden zijn binnen het parlement aan het lobbyen om toch die arbeidsmarkthervorming eh, tegen te houden of nog te wijzigen. En dan heb je nog de partij van Berlusconi die blokkeert in het parlement de antifraude wetgeving en de anticorruptiewetgeving wetgeving van Monti. Ja, en dat wordt dus moeilijk allemaal, steeds moeilijker. Uh, die partijen die willen zich ook steeds meer gaan manifesteren in het parlement... omdat er binnenkort verkiezingen zijn en ze nu er heel slecht voor staan. Dus die uh, beginnen ook minder makkelijk Monty te steunen. Ja. Dus een, een morrende en uh, muitende bevolking en politiek. Uh, laat Monty dan daardoor gedwongen de teugels wat vieren? Uh, nee, hij blijft voor een streng financieel beleid. Maar hij is ook altijd voorstander geweest van een beleid dat zorgt voor economische groei. Hij heeft altijd gepleit voor eurobonds... Uh, zodat de, de, de risico's gezamenlijk worden gedragen in Europa. Hij pleit nu ook heel erg voor het buiten de begrotingen laten... van investeringen in de infrastructuur... en investeringen in, uh, in bedrijven en in, in bedrijvigheid. Uh, hij zegt dat moeten we niet bij, uh, optellen bij de staatsschuld. Uh, dat, dat moet juist gezien worden als investering in groei. En als je dat nou niet meetelt... dan kunnen we allemaal netjes binnen die 3% voor het begrotingstekort... en die 60% van de staatsschuld komen op termijn dat is wat hij gisteravond ook herhaald heeft in de internetchat die hij samen heeft gehad met de leiders Hollande van Frankrijk, Cameron van Engeland, Barroso en Rompuy van, de, van Rompuy van de Europese Commissie. Ze hebben Merkel onder druk gezet, meer groei. En nou, we zullen dus vandaag en morgen bij de G8 horen of Merkel een beetje aan het schuiven is gegaan. Want ook Obama wil dat er behalve strengheid in Europa meer groei zal komen. En die roep komt dus vanuit Italië in Rome, onze correspondent Bas Mesters. Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben kritiek, scherpe kritiek op Israël. En die kritiek is vooral gericht tegen de bouw van nederzettingen in Palestijns gebied. En het aanhoudende en ook onbestrafte geweld van Joodse kolonisten tegen Palestijnen. Het aantal incidenten neemt toe. Correspondent Monique van Hoogstraten ging naar een dorpje op de westelijke Jordaan-oever... waar Nagna Mahmoud de ene na de andere aanval van kolonisten te verduren krijgt. My last attack: they broke it from his leg. Like this. Met zwarte verf zijn hier een aantal Davidsterren op het huis geschilderd. Gaten in de muren. Dit hekwerk zit uit deuken van de stenen. Een huis met littekens overal rondom. En elk litteken weet ze te dateren. Jou ja yeah, yeah. Jongste kind van negen <laughs> maanden. Hoeveel kinderen heeft u? I have three boys and two girls. Drie jongens en twee meisjes. Can they play outside? No. <laughs> class very good. <laughs> I can't go out. Oh. Ze moet bijna lachen om die vraag. Of de kinderen gewoon buiten kunnen spelen? Nee, die houdt ze binnen op haar eigen terrein, wat nu helemaal omgeven is met hekken. Ze woont hier nu acht jaar in dit huis. En sindsdien, sinds hij hier woont, worden ze voortdurend aangevallen. Tweede verdieping van het huis. We kunnen uitkijken over de heuvels hier. En op de volgende heuvel zien we de nederzetting waar het om gaat. Jitsar. Bij de laatste aanval brachten ze olie mee grote vaten olie en die gooiden ze op de straat... die naar beneden loopt naar het dorp... zodat de dorpelingen niet te hulp konden komen. Ze heeft ooit een formele klacht ingediend. Dat heeft ze heel vaak gedaan, maar nooit wat van gehoord. Het verhaal van Nagla Mahmoud is een van de vele verhalen. Uit een intern rapport van de EU eerder dit jaar... blijkt dat Joodse kolonisten in 2011 meer dan 400 aanvallen op Palestijnen en hun bezittingen uitvoerden. Het dubbele van het jaar daarvoor. Meer dan 180 Palestijnen raakten gewond... bijna 10.000 olijfbomen werden door kolonisten vernield. De EU-verklaring van deze week stelt daarom... Europa is zeer bezorgd over het extremisme van de kolonisten... op de westelijke jordaan en veroordeelt dat. De EU roept de regering van Israël op de daders te berichten... Israël noemt de EU-verklaring bevooroordeeld en eenzijdig... en zegt dat het wel degelijk waarde hecht aan het welzijn van de Palestijnse bevolking. Ze gaat op zoek naar het uh, kasboek. Het huishoudboekje met alle kosten die ze gemaakt hebben. Om het huis kolonistenproof te maken, te beschermen tegen kolonisten. Ja. 5.000 shekel, 500 shekel, 700 shekel. 5.000 shekel is 1.000 euro. Het is allemaal op afbetaling. Hier de kosten van de ramen die vernield waren. Hier de kosten van het hek. Does she get any support from Palestinian Authority? Krijgt ze enige steun van de Palestijnse zijde, van autoriteiten? Ze heeft nog nooit iemand gezien. Ze heeft op de radio een keer een oproep gedaan... aan de Palestijnse minister van Nederzettingen. Kom langs, het gaat me niet om financiële steun. Toon belangstelling, kom langs. Ze heeft nooit wat gehoord. Ze heeft brieven gestuurd naar president Abbas, naar de regering... en ze weet niet wat er met die brieven gebeurd is. Ze heeft nooit antwoord gehad. Waarom denkt u dat ze zo weinig belangstelling tonen? Maar Dat weet ze niet. Nagla. Mahmoud in de reportage van Monique van Hoogstraat... Palestijnse minister van Nederzettingen Zaken... wilde niet op de kritiek reageren. Spanning heerste voor de kandidaten van het cdi lestrekkerschap. Om twaalf uur horen we hoe ze het hebben gedaan bij de ANWB. Zo John Tahoka met een file. Oh, nou, dan hebben we hem niet. Nou, er staan nog geen files. Wens ik u verder een goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, de wereldberoemde antropologe, biologe en onderzoekster van chimpansees. Ze ontdekte dat die uh, werktuigen gebruiken. Ze is dame of the British Empire, Jane Goodall. En ze is nu bij Mark Robin Visser. Een van de meest invloedrijke vrouwen van de wereld, mag je wel zeggen. 78 jaar oud en still going strong. Good morning, Miss Goodall. Good morning. Welkom in Amersfoort. Thank you. Uh, I've heard, ik heb gehoord, uh, ik moet het even uh, uh, vertalen natuurlijk, uh, uh, dus het wordt een wat langer gesprek. Mevrouw Goedel reist nog steeds zo'n 300 dagen per jaar de wereld rond om haar boodschap te vertellen. En ze vertelde me net, ik haat het reizen, ik vind het verschrikkelijk, maar toch doet ze het. You still travel, although you don't like the traveling. No, I don't like the traveling. Mean, how could one like airports and security and waiting in lines and then, you know, it's all rush, wait, rush, wait. Ja, ja. Hoe kan je van rijen houden en van vliegvelden en haasten en toestanden? Maar ja, ze is nog steeds een vrouw met een missie die ze graag wil vertellen. You're still a woman with a mission and you want to bring your message across. What is your message for us today? Wat is uw boodschap voor ons vandaag? Well, you know, the, the problem is that we are destroying the planet very rapidly. And, you know, you hear, we haven't inherited this planet from our parents. We borrowed it from our children. We've been stealing and we're still stealing. Wij zijn onze planeet aan het vernietigen. En we hebben onze planeet niet georven van onze ouders. Maar we hebben hem geleend van de kinderen. En we stelen eigenlijk van onze kinderen. Uh, that is your message. You're here to promote a book and a movie. Ze is hier om een boek en een film te promoten. Ja. En uh, iets van zichzelf natuurlijk aan ons te laten zien. En to show yourself to the Dutch. Nou, the Netherlands is niet een heel nature like country. I mean we hebben have much wildlife here. We hebben niet echt heel veel wild leven in Nederland. Waarom heeft ze Nederland gekozen? Why did you choose the Netherlands? There are 28 Jane Goodall Institutes now around the world and one of them is in the Netherlands. <laughs> so I visit the institutes. Our youth program which I'm very passionate about is now in 130 countries. So in order to get around some of these places, I have to keep travelling. And the message, you know, the rest of the message is that so many people have lost hope in the future. And there's no hope if we don't get together now and realize that every single one of us, every single day makes a difference. And we have a choice what sort of difference we're going to make. Er zijn inmiddels 28 Jane Goodall-instituuts over de wereld. En eentje is er in Nederland. En dat is een van de redenen waarom ze hier vanochtend is. Raymond van der Meer, hoofddierenverzorging, staat al de hele ochtend met dat boek van Jane Goodall klaar. En uh, nu de gelegenheid om haar te ontmoeten. Heb jij een vraag die je aan haar zou willen stellen? Uh, ja, dat heb ik wel. Het is een to om je te ontmoeten. Ms. Goodall, it's, it's great to have you here. And um, I, I have a, one question for you, uh, and it's related to zoos as we are in, in our zoo now. Um, you, you know that modern zoos are more focusing on conservation and education. So what is your idea about the education in zoos related to chimps, for example? What would be a good method or a message to tell our visitors? Hoe kan je in een dierentuin goed eh, onderwijs geven en vertellen over het, het leven van de chimps? Well, I think uh, you know the most important thing is for a zoo to to explain that chimpanzees in the wild are endangered, how they live, and uh, so that the zoo chimps can become ambassadors, and hopefully people will be inspired and wish to. Help conservation with sometimes it's making a donation, you know, a money donation, sometimes teaching. I don't know, it can be anything. De Chimpanzees in een dierentuin kunnen de ambassadeurs zijn van de chimpansees in het wilde, in het uh, in het buitenleven, want die worden bedreigd. Er zijn er in Afrika nog maar uh, ongeveer 10000 Miss Goedel, thank you very much. Ik wens je een good stay in de Nederlanden. En tot slot wil ze misschien het boek van Raymond dan misschien signeren. Would you please sign the book of Raymond? He's been walking around with it all morning. Is that okay? That's okay. Yes. Okay. And it's R A Y M O N D. Yes, Raymond. Is that right? Is a... Okay. Is a... Daar gaan we dan. Yes. Nou, de hand, daar komt hij dan, Raymond. Ja, yeah, Fantastisch, heel bijzonder. <laughs> yeah. Dat boek krijgt een mooi plekje. Absoluut. Ja. Yeah. Okay. Goed. Ja, wordt, er wordt nog wat moois bijgeschreven. Dat is een privéboodschap. Die is voor Raymond alleen. Groeten uit Amersfoort. Dankjewel, Mark Robin Visser in Amersfoort. Hij sprak onder andere met Jane Goodall. Ze is hier om te vertellen dat we de planeet in hoog tempo aan het vernietigen zijn. Maar we hebben zelf nog wel de keus wat we van de wereld maken. In Utrecht wordt er een nieuwe staat opgericht... De Nederlandse staat, zoals die nu is, moet namelijk van tafel. En in zes dagen tijd proberen acteurs, publiek en experts een nieuwe staat op te richten. Dat is het onderwerp van de voorstelling Dat Staat. Een stuk uit het laatste programma van het Utrechtse festival Aan de Werf. Gedwongen door de bezuinigingen moeten ze fuseren met Springdance. Maar toch zijn ze positief. Manhattan is een klein beetje nagebouwd. Iemand maakte zich net bezorgd op het terrasje hier. Van wat zijn ze hier in Manhattan aan het nabouwen? Ja, een klein, de sfeer is ook wel een beetje na omdat het lente is, dat iedereen naar buiten wil lopen en fietsen en liggen en lezen, dat kan maar ik nog. Wil... Tussen hoge witte torens op de Neude, hartje van de stad, opent burgemeester Wolfse het laatste festival Huis aan de Werf, directeur Reiner Hofman. Het stopt. Maar het is niet over, is de indruk. Mensen worden uitgedaagd om ook een nieuwe titel voor het festival te bedenken. Ja, we zijn heel benieuwd. Uh, het is natuurlijk een, een grote taak, een nieuwe titel... van die je ook nog in vijf jaren houdt, te vinden. En we dachten, we vragen ons publiek uh, of ze goede voorstellen kunnen doen... voor een festival waar het over dans, theater en alle crossovers ertussen heeft. Ik durf te zeggen dat de stad Utrecht en alle de evenementen Stad Utrecht... is wat het is, mede dan, dankzij dit soort festivals waar echt geëxperimenteerd wordt, waar nieuwe dingen worden gedaan... En het is de afgelopen jaren, was een beetje een gure tijdland, ik moet politiek een beetje neutraal blijven, het was een beetje een gure tijd. Met veel bezuinigingen op cultuur wordt weer een klein beetje teruggedraaid. Maar wat er ook mee kapot gemaakt dreigde te worden, is al het experimentele, al die nieuwe dingen. Die echt nodig zijn om artiesten, om kunstenaars een kans te geven, om door te breken, om nieuwe dingen te verkennen. Om ja, gewoon dingen te testen, dat is hartstikke belangrijk. En dat blijft ook bij dit festival uh, gegarandeerd. Hartstikke mooi. Het experiment is zo belangrijk. En is dat toch ook niet de geest om door te gaan? Ja, zeker is dat de geest. Uh, een experiment is ook een soort van moeilijk woord. Maar eigenlijk denk ik het gaat om nieuwe dingen uit te zoeken... om... Uh... Nieuwe landen van verbeelding te vinden. Om een avontuurlijk festival neer te zetten. voor een publiek wat we graag meenemen. naar onze avonturen. Utrecht is een stad in ontwikkeling. die groeit, die jonger wordt. en een grote internationale ambitie heeft. voor een culturele hoofdstad. Dat willen we graag steunen. Maar ik vind Utrecht een interessante plek om te werken. Interessant ook met het gegeven stad en staat. Juist nu, met zoveel herinrichting van het land. Nou ja, ik uh, ben nu 1,5 jaar hier, een beetje langer dan de regering. Uh, en ik hoop dat ik een langer doe. Zij doen het niet meer zo lang. Uh, maar het is toch een groot thema eigenlijk. Wie wil Nederland zijn? Wat is de identiteit van dit land? Zoals ook in vele andere landen. Wie zijn we in het Westen? En ik kan veel kunstenaars zien die het over zoiets hebben. Die nadenken en proberen perspectieven te tonen, vragen te tonen, vragen te stellen. En dat willen we graag met het publiek delen. Die nieuwe staat ontstaat in het grasveld tegenover de stad Schouwburg in Utrecht. Lucas Bolwerk, Floris van Delft. Zonder een vaststaande uitkomst. Ja, we, weten, we hebben nog geen idee eigenlijk waar we volgende week zaterdag zijn. Elke avond is afhankelijk van het, de gasten die we hebben. Dus we hebben elke avond een expert. Eh, zoals vanavond een hoogleraar. Eh, Guusje Horst komt. Maar ook elke avond is... Eh, Doekle Terfstra. Doek komt. Eh, maar ook elke avond het publiek. Wat het publiek doet bepaalt ook waar we uitkomen. Geen pols. Geen pols. Theater. Uh, ja, zeker theater. Dus, uh... Wat waren de oorspronkelijke gevoelens? Waar kwam dit vandaan? Toch die onvrede in Nederland? Ja, zeker, zeker de onvrede. En ook de gedachte van, uh, kunnen we nou eens een keertje gewoon denken vanuit wat we willen... in plaats van uit waar we allemaal ontevreden over zijn. Dus laten we dan eens gewoon zeggen, dan stoppen we gewoon met alles. En dan beginnen we bij nul. En dan uh, gaan we vanaf daar weer kijken hoe we het opbouwen. Maar wel met een grondgedachte dat het goed komt met het vaderland? Vanuit een positieve instelling. Ja, anders hadden we niet beginnen. Anders hadden we beter een voorstelling kunnen maken die heette Het Einde. Of uh, De Dood of uh, Het Laatste Uur. Dat, en dat, heb, heb, ik heb daar gewoon geen zin meer in. Dat staat heeft de potentie, een geweldige staat te worden. De staat waar iedereen van brandt. Het statement was dat van Dat Staat op het laatste festival aan de Werf in Utrecht. U hoorde een reportage van Jeroen Wielard. Zes partijgenoten die in tien dagen zes keer met elkaar in debat gingen. Dat is in het kort de eerste ronde van de CDA-lijsttrekkersverkiezing. En straks om twaalf uur maakt de partij dan de uitslag bekend. En dan weten we ook of er uh, überhaupt wel een tweede ronde nodig is. Gaat erover praten met CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger. Meneer Kroeger, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, tweede ronde? Dat denk ik wel hoor, want bij zes kandidaten moet je nagaan... als er dus één meer dan vijftig procent zou halen... Dan zouden die vijf anderen allemaal onder de 10% ongeveer moeten zitten. Ja. Dat, zou, dat zou verpletterend zijn. Ja en dan stak er niet één zo met kop en schouders bovenuit? Nou, ik denk dat uh, uh, Siebrand Buma dat die wel een heel ent komt hoor. Die, uh, qua percentage, ik zeggen. Dat zal, dat zal een vrij fors percentage zijn. Of vond u hem daaruit springen in die debatten? Ja, wat je, wat je toch toch zag, was euh, euh, eigenlijk misschien wel voor het eerst voor heel veel mensen buiten, ik zal maar zeggen, het Typisch Haagse, hè, de Tweede Kamer en zo. Is dat hij zich als, euh, euh, ja, als politieke persoonlijkheid zeer sterk ontwikkeld heeft in de, in de toch korte tijd dat hij fractievoorzitter is. En hij heeft iets wat ook niet iedereen altijd ziet, doordat hij vaak nogal wat droge juridische onderwerpen behandelde, zolang hij Kamerlid was, hè, als specialist. Is de man heeft een soort soort Britse humor een soort droog soort humor, die in zaal en bij mensen erg aanslaat. Nou, dat is mooi. En zijn uitdager wordt dan in de tweede ronde mevrouw Keizer? Nou, daar ziet het wel naar uit. Als je kijkt naar die andere vijf, om maar zo te zeggen, is hij toch toch de verrassing. Uh, dat moet zich natuurlijk nog vertalen in stemmen. Hè. Uh, daarbij komt: het is geen idols waar iedereen maar mag bellen. Het zijn de leden van het CDA. Nou, dat zijn dus 60.000, 65 65.000. En dan hangt het er nog vanaf hoeveel van die leden, als daar de voorbije dagen, hebben gezegd: ik ga op een van die zes mensen stemmen. Ja, dus het is een beperkte hoeveelheid, dan de leden, dus ook terecht bij mijn partij. En twee de mobilisatie van die leden, ja, die kun je niet zien. He, ze moeten niet allemaal naar een, naar een stemhoogje of zo komen. Ja. Dat kan van thuis gebeuren. En waarom vond u dat Mona Keizer de uitsprong? Want inhoudelijk in, in, ja, stelde die debatten er niet zo heel erg veel voor. Nee, de debatten waren, waren inhoudelijk heel, heel voorzichtig... Uh, dat kwam ook een beetje doordat natuurlijk voorafgaand aan die debatten eigenlijk was geroepen dat uh, het, uh, het lange termijn rapport van Aatjan de Geus en zijn mensen, uh, dat strategisch beraad, toch wel de uitgangspunten zouden vormen voor de verkiezingsvisie en de, uh, de langere termijn koers van het CDA. Ja, dan, dan wordt het dus een discussie binnen binnen als naar een van tevoren vastgestelde uh, ja, beperking. Dat kan niet dat spannend worden. Ja, dat is in zekere zin inhoudelijk is het wijs, zal ik maar zeggen, maar niet vreselijk verstandig voor een, een pittig uh, uitdagend debat. Maar waarom nou, sprongen ze ja, er nou, nou toch uit? En toch sprong ze eruit, doordat ze, op, laat ik zeggen dat valt met op twee dingen. Had dat te maken? Ten eerste uh, uh, dat zij op een, op een heel overtuigende manier, als het ware, ja, zichzelf presenteerde als iemand die wel politieke ervaring had. Hè, dus niet volstrekt. Uh, uh, ja, zomaar hè, populistisch vanuit het niets zichzelf presenteerde. Wel iemand met politieke ervaring. Ze had ook in die club van de geus gezeten. Dus dat zat wel in haar genen, hè, die manier van denken. En tegelijkertijd iemand met een, ja, een wat, wat onbelaste achtergrond. Dus niet in de voorbije jaren nou ja, uh, in alle Haagse narigheid verstrikt. Nee, niet de PVV-rugzak uh, meeslepend. En tegelijkertijd, uh, uh, laat ik zeggen, een, een, een soort uh, uh, ja, fris soort nuchterheid. Uh, ook over haar uh. eigen mogelijkheden. Uh, nou, En ik vond in het eerste debat uh, uh, de manier waarop zij uh, een wel heel makkelijk... ik zal maar zeggen wat los uit de pols praatje van Henk Bleker... even op zijn nummer zetten. Gewoon op de inhoud. Ja. Toen dacht ik, jij durft. Even nog, hè, want uh, mevrouw Spies, Elisabeth Spies, zou het toch worden? Was gedoodverfde winnaar misschien wel? Heeft zij zich de kaas van het brood laten eten? Ja... Uh, ik weet niet bij wie gedood dat is niet bij mij in elk oh. geval. Want ik heb vanaf het begin gezegd dat ik nooit helemaal precies wist waar Lisbeth Spies nou inhoudelijk voor stond. En laten we nou heel eerlijk zijn, na zes debatten weten we het nog niet. Nou, goed. We wachten het af. Het is natuurlijk allermins nog zeker weer het eruit gaat komen. U tipte in ieder geval op mevrouw Keizer en meneer Buma. Ja. Pieter Gerrit Koeger, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Blijf erbij op Radio 1. Uiteindelijk hoort u die uitslag vanzelf. Uh, dat zal na twaalf uur worden. Uh, bij de KRO hebben ze nog andere zaken. Karel, Zwart, Goedemorgen. Goedemorgen. Econoom en PvdA prominent Rick van der Ploeg is te gast zometeen. Hij vindt het lenteakkoord een ramp voor het land. Het akkoord graait alleen maar uit de portemonnee van de kiezer en hervormt helemaal niet. De integriteit van ambtenaren staat steeds meer onder druk door de bezuinigingen, en dat blijkt uit onderzoek onder ambtenaren zelf. En vanaf gisteravond zijn duizenden actievoerders bezig om het financiële centrum van Frankfurt te bezetten. Het doel is om de Europese Centrale Bank af te sluiten... met een cordon van blockupy demonstranten Wij praten straks met een van de actievoerders. Dit en meer straks in KRO. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De aandelenbeurs in Japan is fors lager gesloten. De Nikkei-index verloor 3 procent. Grootste verlies sinds augustus. De daling heeft te maken met de financiële onrust in Europa... vooral rond Griekenland en Spanje. De AIX in Amsterdam is in het rood geopend. De Chinese crimineel Lai Kangqing is tot levenslang veroordeeld... voor het leiden van een grote criminele organisatie... en werd vorig jaar door Canada aan China uitgeleverd. Lai smokkelde voor miljarden aan auto's, sigaretten en olie. Chemie- en biotechnologieconcern DSM neemt de grote fabrikant van omega 3 vetzuren over. Het bedrijf Ocean Nutrition zit in Canada, de VS in Peru, en heeft een waarde van zo'n 420 miljoen euro. Met de overname hoopt DSM zijn eigen voedings- en vitaminetak te versterken. En zo'n duizend wandelaars hebben vannacht meegedaan aan de Nacht voor de vluchtelingen Een tocht van 40 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. De nacht stond in het teken van ondervoerde kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers haalden in totaal zo'n 200.000 euro op. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A58 Tilburg richting Breda staat tussen de knooppunten Sint-Anderbos en Galder een file van 3 kilometer. Bij knooppunt Galder is de rechterlijst ook afgesloten. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Econom Rick van der Ploeg. Het lenteakkoord is een ramp. Integriteit ambtenaren in gevaar door bezuinigingen. Maffiavrouwen hebben levenslang en het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Oh. Niels de Jager is vanochtend in Hellendoorn. Waar de festivalorganisatie van Douwpop vanochtend met een kater is opgestaan. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Het lenteakkoord is een ramp, dat zegt Rick van der Ploeg. Hoogleraar Economie aan Oxford en de Universiteit van Amsterdam. Deze week werd er door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... u weet dat overeenstemming bereikt over de definitieve invulling... van het bezuinigingsakkoord. Nou, inmiddels is duidelijk dat vrijwel iedereen er door die maatregelen... fors op achteruit zal gaan volgend jaar. Goedemorgen, meneer van der Ploeg. Goedemorgen. Dat is hartstikke mooi, toch? Dat de lasten een beetje verdeeld worden? Dat de lasten een beetje verdeeld worden. Nou, het, het probleem is... Uh, dat er eigenlijk een uh, enorme vraaguitval is. Uh, Europa zit plat op zijn gat. En op dat moment is niet het moment om de lasten te verzwaren. Op dat moment moet je eigenlijk investeren in de economie. Uh, Hollande heeft net een verkiezing gewonnen waar hij zegt... Uh, growth not austerity. En mm -hmm. Nederland doet het precies zoals de Duitsers eigenlijk precies het omgekeerde. Knijpt de economie verder af, dat moeten we niet hebben. Ja. Er zitten goede dingen in het pakket, hoor. Dus ik bedoel, het ja, is, uh, ja, laten we daar eens even mee beginnen. Wat vindt u goed? Nou, ik vind het goed dat er in het begin gemaakt werd met hypotheekrenteaftrek aftrek te beperken. Dat je in ieder geval wat moet afbetalen. Ja. Maar het onding wordt in stand gehouden. Dus het is een klein stapje in de goede richting. Het is op zich aardig dat men probeert het ontslagrecht te versoepelen om jongere mensen een kans te geven. Uh, ja, en het allerbeste is eigenlijk misschien wel dat eindelijk na al die jaren men gekozen heeft om de aow leeftijd te verhogen. Uh, ...die zal in 2023 op 67 zijn. Ja, nou dat zijn toch uh, allemaal punten het... die wel degelijk getuigen van visie... ...en uh, die ook uh, ja, wel die kunt betitelen dingen... als echte hervormingen. Ja, dat zijn wel hervormingen waar we in Nederland al twintig jaar over spreken... ...maar dat is inderdaad, daar moet het... Uh, Oké, okay, maar het ze zijn er moet dan nu. voor krijgen, ja. maar dat levert op de lange termijn dingen op... ...maar op de korte termijn moet je niet de economie afknijpen. Daarnaast speelt mee dat de Nederland uh, uh, aanzitten te sturen op een gigantische wasgoedkiezers... Uh, we zien dat uh, ja, heel veel kantoren staan leeg. Uh, die kantoren staan in de boeken van de pensioenfonds en de banken voor een waarde die veel uh, minder is dan waarvoor geleend is. Mm -hmm. Dus we kregen dadelijk ook een bankencrisis. Dus ik heb het gevoel dat men los het probleem van gisteren op, terwijl het probleem van vandaag wat er zit aan te komen, dat er geen aandacht aan gegeven wordt. Ja, u zegt de boel, zit, de boel wordt op slot gezet. Wat, wat bedoelt u daar dan mee? Nou, ik heb het gevoel dat bij de, de vastgoedcrisis, dat wat er in Nederland zit, dat er een groot risico is dat we dezelfde kant op gaan als Ierland, die ook een vastgoedcrisis gehad heeft en daardoor een bankencrisis, ja. en dat er dadelijk weer aan de Nederlandse regering gevraagd wordt, wilt u deze banken uit de brand helpen? En dat is het echte probleem waar we nu op aansturen. En daar hoor ik niks over in het pakket. Het, het is goed dat er een aantal van die dingen zoals het ontslagrecht, de hypotheekrente aftrekken en AA gedaan worden. De, de volle complimenten daarvoor. Ja. Maar de rest van de economie straalt uit. De BTW gaat omhoog van 19% naar 21%. Ja, wat is daar Vraag het effect van volgens u? Nou, is afknijpen. Mensen gaan ja. minder besteden. En, juist terwijl het geld nu moet rollen. Elke Keynesian, iedereen die weet dat dat nu het probleem is van de economie. Geld moet rollen om de weer aan de gang te krijgen. En ja, ja, maar dat we, dit weet Jan drollen. Kees de Jager toch ook wel, hè, zou je zeggen? Nou en die ja, is toch hij niet achterlijk? Vooral, uh, hij heeft zichzelf vooral opgeworpen als, uh, ja, als een goede, solide kas, uh, schatkistbewaarder. Maar geen Keynesiaan, en dat bent u wel, SP van de Aar. Nou, niet als PVDA. Ik heb uh, jarenlang heb ik gewerkt ben gepromoveerd in het college van John Maynard Keynes in Cambridge. Ja, ja van Keynes dus is ja, bekend ja, ja. dat hij een beetje, hè, dat is de, de econoom die staat eigenlijk voor de, laten we het maar zeggen, uh, sociaal-democratische aanpak van de crisis. De ja, vraag stimuleren, ja, kijk, dus overheidsuitgaven. Het, de, de omhoog. Sociaal, er is niks sociaal-democratisch aan Keynesiaans of aanbodsgericht. Uh, als, als, als er een vraagcrisis is, dan ben je Keynesian. Als er een, mm -hmm. een aanbodscrisis is, zoals in de jaren 80, dan ben je Juist. Maar je moet dus wel het recept aanpassen aan het ja. soort crisis. Ja. Dat zien we nu vanavond vandaag de dag niet. Nee. Terug naar Jan Kees de Jager. <laughs> nou, ik denk dat Jan Kees de Jager die zal misschien ook zichzelf aanpassen als de Duitsers samen met de Fransen een akkoord sluiten. Meestal volgt de Nederland van de Raad. Ja, met name de middeninkomens worden hard geraakt. Uh, gemiddeld ja, gaan, gaan gezinnen ja. tussen de 1 en 2 keer modaal uh, die dat verdienen... er zo'n 1200 euro per jaar op achteruit. Wat neerkomt op een koopkrachtdaling van 3,5 tot 4 procent. Wat zal die daling voor gevolg hebben voor de Nederlandse economie in zijn geheel, denkt u? Nou ja, dat zeg ik dus net. De economie wordt afgeknepen. Het geld zal niet meer rollen. Ja, maar rollen wat betekent het? Niet. Nou, dat? Betekent Hoe hard is die klap? ...meer werkeloosheid, dat betekent gewoon uh, meer mensen die hun huis niet kunnen financieren... ...meer mensen op straat ja, en eigenlijk gewoon meer ellende voor de mensen uh, waar het eigenlijk om gaat. Dat zijn dus die middengroepen. En er wordt heel veel afgeknepen. Dus ik stel me voor als je dan vraagt, uh, wat vindt u er als sociaal democraat van? Uh, de, dat geeft toch vooral om solidariteit. Ja, daar maak ik me grote zorgen. En ik kan me voorstellen dat uh, Diederik Samson zegt... Uh, het is een ramp voor het land omdat uh, degenen die het niet zo goed hebben... toch ook behoorlijk getroffen worden. Ja. Zit u helemaal op een lijn met meneer Samson met zijn kritiek op dit akkoord? Nou, wat betreft uh, de ongelijkheid en wat betreft het afknijpen van de economie... Heeft, uh, heeft hij inderdaad een punt. Ja. En zegt u dat als econoom of als P van pvda probleem? Nee, dat zeg ik als econoom. Ja. Je, hoeft, uh, je, je moet wel erg blind zijn... Om te ontkennen dat de hoop van de werkloosheid nu veroorzaakt wordt door het feit dat het geld niet rolt. Ja, geld moet, moet rollen. Je dus... Nu moet het geld even rollen. En Wat ze wel goed doen, dat is op lange termijn, we hebben die beslissing genomen in 2023, dat we doorgaan tot 67 met werk. Dat is fantastisch, op ontslag misschien versoepeld. Dat vind ik ook goed. Ja, oké, die punten hebben we inderdaad. Ja, dat zijn de positieve punten. Een ander lichtpuntje trouwens, wilde ik ook nog even bespreken, is de verlaging van de BTW op de podiumkunst. Dat moet u goed doen als oudste staatssecretaris voor cultuur. Een aantal leuke dingetjes, accentjes op het gebied van groen en cultuur. Ja. Ja, dus de zonnepanelen, het idee dat de uh, theaterkaartjes... wat uh, niet meer in het hoge btw-tarief komen, dat, was natuurlijk, uh, ja, dat, dat geeft een beetje lucht voor die sector. Dat is prima. Ja, nog meer lichtpuntjes. Bezuiniging op het uh, persoonsgebonden budget. Uh, dat gaat niet door. Uh, op het passend onderwijs gaat niet door. Geestelijke gezondheidszorg wordt ook afgeschaft. Nou, ja, dat, dat zijn, zijn allemaal geen kleine, negatieve zijn Het zijn allemaal accenten die prima zijn. Ja, mis mee. Maar het zijn accenten en het getuigt nog niet... van de visie waar dit land op zit te wachten. Niet op dit moment, omdat dit moment verkeert Europa in een grote crisis. En ook Nederland ja. is er veel slechter aan toe dat men eigenlijk beseft. De onderliggende cijfers, dus als je onder de cijfers kijkt en je kijkt dan naar gewoon al dat lege vastgoed. We zien al dat de ja. huizen van gewone mensen zijn 20% gedaald. als dus je dan kijkt naar de kantorenmarkt, dat sleurt al die banken namelijk naar beneden. En daarmee hebben we dan ook een, een, een probleem van de hoogste orde van de overheid. En daar hoor ik geen enkele visie op. Nee, goed. Die visie zou ik van u nog even willen horen graag. Want het is natuurlijk altijd wel makkelijk schieten. Hè? Uh, zeker op momenten van als het zoals nu crisis is. Dat lenteakkoord biedt dus eigenlijk ook alleen maar een oplossing voor de korte termijn voor 2013. En wat u betreft ook nog niet eens. Wat moet er wel gebeuren om uit de crisis te komen? Nou, ik, ik denk dat het lenteakkoord uh, juist meer punten biedt voor de langere termijn. Ja. op de korte termijn. Op de korte termijn heb je dus die, die, die aanstaande crisis, imminente crisis in de, in, in de bankensector. En men zou met de bank op tafel moeten gaan. En kijk, hoe staat het nou met die vastgoedcrisis? Wat gaan we aan doen? Wat gaan we afwaarderen? Nou, wat, wat moet er gebeuren? Uh, nou ja, er zal op een gegeven moment. Moet men, zal er op de bladen gezeten worden. Zou men moeten beseffen dat bij de pensioenfondsen en de banken dat er portfolios zitten van gigantische kantoren die veel minder waard zijn dan daarvoor geleend is? Ja. Dus iemand zou dat verlies, moet, verlies moeten nemen als je niks doet. Ja. Gaan namelijk banken vallen omver. En dan weet ik wel wie de pineur is: dat is de Nederlandse belastingbetaler. Ja, goed, dat is vastgoed. Verder, belangrijke maatregelen die nu genomen moeten worden? Nou, je zou dus nu kunnen denken: als je dan toch het geld uh, gaat willen uitgeven, doe we dat op een manier die de economie versterkt. Ga dan de infrastructuur versterken. Als je dan per se een weg wil bouwen of een spoorlijn wil bouwen, doe dat dan nu. Ja, stimuleer de werkgelegenheid ook mee. Ja, stimuleer de werkgelegenheid mee. Dus doe, doe, doe vraagversterking, versterk de economie. Op een manier gaat geld, dat geld rollen op een manier die ook de structuur van de economie versterkt. Ja, dat wilde ik net gaan zeggen. Als, la, als conclusie kunnen we gewoon zeggen, geld moet rollen en doe dat ook. En, en moet op een goede manier rollen, namelijk op een manier die op de langere termijn de economie versterkt. Dank u wel, Rick van der Ploeg. Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Oxford en die van Amsterdam. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Johan Derksen en Wilfred Genee, René Vroger, Gerard Joling... Edwin Evers en de Gebroeders Co. Wie dat zijn, weet ik niet. Uh, maar er komt weer een vloedgolf aan oranje plaatjes aan. Wanneer is een oranje plaat ook een oranje hit? Het antwoord komt van muziekjournalist Johan van Sloten. Het moet een plaats zijn waar een stukje beleving in zit, een stukje emotie. Maar wat we in Nederland eigenlijk het allerbelangrijkste vinden is dat het vooral een vrolijke plaats moet zijn. Een plaats waar je een beetje op kunt meedeinen of kunt meehossen. Uh, je moet dat, je dat zo voorstellen, stel je zit in een café, je kijkt naar een wedstrijd van een Nederlands elftal. Nederlands elftal wint en dan meteen na het laatste fluitsignaal, dan moet er een plaat gestart worden die meteen de sfeer van die overwinning met zich meebrengt. De meeste liedjes zijn toch uh, een beetje doorsnee, gaan uh, uh, toch over hetzelfde. We worden altijd kampioen en we zijn altijd de beste. En die zijn heel inwisselbaar uh, uh, voor ieder toernooi. Uh, wij houden van Oranje heeft al die verschillende toernooien overleefd. Juist omdat het toch iets verder gaat dan alleen maar wij zijn de beste en we gaan winnen. Het gaat iets verder dan uh, die oppervlakkige teksten die we helaas zo vaak horen in, uh, in Oranje Hits. En er moeten gewoon heel veel stukjes in zitten. Muziekjournalist Johan van Sloten. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Hellendoren. Daar is vanochtend Nieuws de Jager. Eén voor één gaan de schroeven uit het podium. Het main stage hier in een grote, grote circus tent. Wat, wat was hier gisteravond? Uh, gisteravond als laatste sloot hier Within Temptation uh, het uh, Jubileum Mainstage af op Douwpop. Ja, dat zegt uh, Frank Zating. Hij is organisator van Douwpop. Hier het uh, grote jaarlijkse festival op uh, Hemelvaartsdag. Hoe was het? Uh, het was een uh, mooie dag. We hebben super uh, geluk gehad met het weer. Het was uh, uiteindelijk droog en zonnig. En uh, het was een mooie dag voor de mensen die er waren volgens mij. Dus, uh... Ja, en ondertussen lopen we hier door ja, een beetje de, de, de restanten hiervan. Ik zie hier kledingstukken, handdoeken. Natuurlijk de, de, de, de, de plastic bierglazen die uh, op de grond liggen. Vanochtend weer vroeg eruit, kort nachtje gehad? Ja, kort nachtje gehad, ja. Voordat je, voordat je nou, uiteindelijk in je bedje ligt uh, is, het, uh, is het al heel laat. En uh, vanmorgen was het weer vroeg. En uh, de jongens van de afbouwploeg begonnen vanmorgen al om 8 uur. Dus uh, kort nachtje. Nou, ja, uh, qua muziek, Win In Notation, dat klinkt geslaagd. Was het ook voor jullie als organisatie geslaagd? Er waren er genoeg mensen op afgekomen? Het was wel een mooie dag. Zeg maar. Qua beleving was het heel goed, denk ik. En uh, qua aantal bezoekers uh, ja, viel het ons wel wat tegen. We hadden dit jaar 7000 bezoekers. En uh, dat is wel wat minder dan de, de voorgaande jaar. Want hoeveel kunnen hier op het terrein? Ja, Ik denk dat in deze opzet, zoals we hem nu hebben... 12.000 13 of 13.000 man erop er zouden kunnen. Oké, okay, dus... Eigenlijk maar, maar ja, bij iets meer dan een half bezet. Ja, dat is niet. Nee, dat, zo zou je het denken, zeg maar. Maar zo is het niet uh, qua beleving totaal niet. Ik kreeg gisteren juist ook wel de vraag: van hoe oh, is het uitverkocht? Want je, mensen be be be beleven het wel als vol. Maar uh, het is qua, qua financiën is het inderdaad. Uh, we, we hebben de break-even uh, gewoon niet gehaald. Dus dat is gewoon uh, lastig. Ik dat niet op 12 de, de, hoor. Maar... Het is een beetje wakker geworden met een kater. Uh, ja, dat is, ja, dat is natuurlijk niet waar je het voor doet. Uh, je wilt natuurlijk inderdaad uiteindelijk wel uh, dat, je, dat, je, dat je in ieder geval kiet speelt. En uh, ja, helaas. Nou zag ik uh, op internet, zag ik uh, op een forum, zag ik mensen zeggen... die, die, die gingen afgelopen jaren hier wel naartoe. lieten het dit jaar aan zich voorbij gaan. Omdat ze klaagden die 45 euro Antree-prijs Met alle consumptie erbij ben je zomaar 100 euro kwijt. Dat vinden ze te veel ja, dat kan. Maar ik denk dat wij, als wij de afgelopen jaren terugkijken... Ik denk volgens mij tien jaar geleden betaalden mensen hier 39 euro. Of 39 gulden destijds, bij wijze van spreken nog. En dus wij zijn in de loop van de jaren eigenlijk helemaal niet zoveel gestegen. Er komt bij dat wij, bieden 7, of 62 acts op 7 podia. Nou, Guus Meeuw is alleen al. Uh, betaal je normaal ook wel 45 euro voor. Dus en, denk... en een hoop grote namen erbij nog. Iels ja. de Lange, Gersper Doel, uh, okay. ja, noem maar op. Ja, Rijk, ja. ja nee, echt, echt veel. Ja. Wat, wat u betreft wel waar voor het geld. Ja, absoluut, dat denk ik wel. En dus wij, wij doen ook altijd heel veel aan beleving van het festival. Dus qua aankleding. En, uh, dus ja, het, het kost gewoon veel geld om een festival te organiseren. En wij doen het allemaal zelf zonder subsidies ook, zeg maar. Dus ja, zo'n 45 euro is wel de prijs die het, die het waard is, denken wij absoluut ook. Maar die het ook gewoon wel moet kosten. Kan dat niet ook het eerste gevolg zijn van de crisis? Dat we gewoon wat minder, ja, wat minder te besteden hebben of wat minder over hebben voor zoiets? Ja, nou, ik denk dat, we, dat het een combinatie van dingen is. En uh, de crisis zal daar een stukje van zijn. Maar er is ook, het aanbod is de afgelopen tien jaar ook veel groter geworden. Dus mensen hebben veel meer keuzes. Moeten keuzes maken. Uh, ja, er zijn heel veel verschillende redenen er misschien wel voor. En uh, alles zal een beetje mee, uh, mee hebben geholpen hier. Ja, en wat betekent dit nou? Toch een beetje de, de, qua bezoekersaantallen de teleurstelling van gisteravond. Wat betekent dat voor volgend jaar? Nou, is nog, nog niks. Hebben, uh, daar moeten we allemaal nog even naar kijken en ik ga ervan uit dat het volgend jaar gewoon doop op is hoor. En, uh, maar het is wel uh, ja, het is gewoon jammer voor ons, weet je wel. dat is meer, maar het Maar het was wel een mooie dag en ik denk dat we wel een goed visitekaartje hebben afgegeven en de mensen die er waren, dat die een hele toffe dag gehad hebben. En, uh, dus ja, we moeten dat allemaal nog even rustig, be, rustig even berekenen bekijken en bekijken. Uh, Ondertussen komen hier weer twee voorkeptrucs uh, binnen. Er is uh, nog veel te doen vandaag uh, met het opruimen. Hè? Ja, absoluut. Vandaag en morgen nog. Ja, okay, okay, succes dankjewel. daarmee. Dankjewel. En ze houden de moed erin in Hellendoorn. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks, vrouwen van maffiabazen hebben levenslang. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1990. De realiseerd op de was 515,3 km u Op 18 mei 1990 verbrak een Franse TGV het snelheidsrecord. De hoge snelheidstrein reed 515,3 km per uur. Een record dat 17 jaar maar liefst zou blijven staan. Een hele prestatie vindt treinliefhebber en oprichter van de website treinreiziger.nl Hildebrand van Kuijeren. Ja, het was een legendarisch uh, moment voor het eerst dat een trein boven de 500 km per uur uh, haalt. Het uh, oude record uh, stamde van uh, 1988 en was uh, slechts 400 km per uur. Dus het verschil was ontzettend groot dat vervolgens een snelheid werd gehaald van meer dan 500 km per uur. Dirigeant Traction, we hebben de autorisatie van de departement tot op km 210, 3 de 44-70. Er is altijd een wedloop tussen de fabrikanten Siemens en Alstom. Siemens voor, de, voor Duitsland en Alstom is een Franse fabrikant. En daar zie je inderdaad een, wel een soort wedloop tussen dat op het moment dat Duitsland uh, de ICE uitbrengt, dan wil uh, Frankrijk weer een snellere TGV uitbrengen. 514, 515. 515. De vitesse maximale realisée au cours de cette marche a été de 515,3 km heure au point kilométrique 166,8. Op dit moment zie je dat uh, vooral 300 km per uur in reizigersdienst wordt gereden. Dat, er, uh, dat de treinen niet uh, 500 km per uur in reizigersdienst rijden heeft ermee te maken met veiligheidseisen. Ook moet je een bepaald comfort kunnen bieden als je al trillend in een trein zit... Uh, ja, dat is niet comfortabel. Je kan, je kan moeilijk uh, twee uur dag in de trein zitten. De neus van de TGV spreekt mij erg aan. Ge Ja, je ziet de snelheid er haast van af uh, aan, aan, de, aan de kop van de trein. Het is natuurlijk fantastisch om met hoge snelheden te kunnen reizen. Je hebt uh, geen gedoe met inchecken zoals het in het vliegtuig. Ik vind het een uitgelezen moment om even uh, te ontspannen en ook leuk in gesprek te raken met medepassagiers. Dat het snelheidsrecord meer dan, uh, dan 15 jaar blijft staan, geeft wel aan dat het een topprestatie uh, is. 18 mei 1990, toen de TGV de hogesnelheidstrein 515,3 kilometer per uur reed en daarmee een record verbrak dat 17 jaar zou blijven staan. J'ai la mine d'une aspirine Quand je sens en moi germer L'idée qui va tout changer Choco, chocolat, Une envie irrésistible Un élan irrépressible, Choco, chocolat, Un désir que je ne contrôle pas Choco, chocola Choco Y'a du papier qui se froisse Le carré qui se casse Je suis pour ne pas glisser Je croque pour le compte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 Chocola in alle soorten en smaken. Eva de Roveren is daar gek op. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Mafiavrouwen zijn een vergeten groep slachtoffers... van de Italiaanse georganiseerde misdaad. De vrouwen van de maffiabazen zijn veroordeeld... tot een leven binnen de muren van het huis. En wie eruit wil stappen, krijgt grote problemen. Correspondent Hedwig Zedijk in Rome, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die problemen als vrouwen van hun maffiaman... willen scheiden of vluchten? Ja, dat kan dus inderdaad niet zomaar. Want uh, dat is ten eerste gevaarlijk voor de organisatie natuurlijk. Hè. Uh, zij weten te veel. Maar het is natuurlijk ook een schande voor de man. Uh, het zijn mannen van eer. Die eer wordt gekrenkt. Dus als je daar eenmaal uit wil stappen... Ja, de maffia vergeet niks. Dan word je vroeg of laat toch wel opgespoord, uh, teruggehaald. En dan, ja, fysiek, geestelijk onder genomen, zeg maar. Zodat ja. je toch wel uit je hoofd laat om nog een keer weg te lopen. Dat klinkt gewoon als eerwraak, waar wij het altijd hebben, we hebben als we het over Turken hebben. Dat is het. Dat is het natuurlijk. Dat speelt zeker uh, een deel mee. Uh, je moet niet vergeten, dat speelt nog een deel mee. En dat is dat die vrouwen gewoon heel veel weten van de organisatie natuurlijk, en dus ja. ook voor die maffia-organisatie heel gevaarlijk zijn. Want als ze uit de school klappen, hè, en dat zie je dan ook, dan, uh, ja, dan klapt een organisatie vaak in elkaar. Ja, nou heb ik altijd geleerd dat Italiaanse mannen uh, uh, hun moeder uh, respecteren en heilig hebben verklaard. Ja. Dat is met hun vrouw dus wel even wat anders. Ja, het zijn mannen van eer, maar die eer die telt vooral voor hen en voor wie respect heeft voor de familie. En zij geven natuurlijk de schuld aan de vrouw. De vrouw die wegstapt, hè, die weg wil van haar man. Ja, die krenkt natuurlijk. Die eer van de familie, die maakte de fout. Uh, en ik moet zeggen, het is ook een klein beetje een fabeltje. Want het is altijd, het heeft altijd, uh, het is altijd gebeurd eigenlijk. Er is een organisatie, een antimafia organisatie, die heeft het een beetje onderzocht. En die komen tot zeker 150 vrouwelijke slachtoffers vermoord of gedreven tot ja. zelf moord door ja. de maffia. En dat gaat heel ver terug horen. 1896 hebben ze het eerste geval al. Een meisje 17 jaar, die um, dochter van een cafébaas, die werd vermoord omdat haar moeder een bende valse gelddrukkers had aangegeven ja. bij de politie, waar haar man ook bij zat. Dat is de 19e eeuw. Een van de laatste bekende gevallen is de zaak van Maria Conchetta, hè? Ja, dat is ook wel heel triest en het heeft heel veel aandacht gekregen. Een vrouw van 31, dochter van een maffiaman en al heel jong, 13 jaar, getrouwd met een man uit dezelfde clan. Ze wilde eruit stappen. Haar man zat al in 2002 in de gevangenis. Toen had ze al drie kinderen, was ze nog maar 21 jaar en toen leerde ze iemand anders kennen. Uh, haar familie kreeg toen anonieme brieven waarin stond dat zij dus een relatie had. Die sloeg op deelt, ze werd uh, door haar vader, door de broer in elkaar geslagen, een uh, rib gebroken of gekneusd. Dat weet ze zelf niet eens, want ze mocht niet naar het ziekenhuis. Dank uh... Nou ja, een jaar huisarrest ongeveer uh, is ze ontsnapt, naar de politie gestapt. Ze werd een hele belangrijke getuige, uh, elf mafio'sen zijn uh, opgepakt dankzij haar. Maar ja, dan zit je dus ergens verstopt in Italië, helemaal ziels. Alleen met je drie kinderen die nog bij je familie zitten. Ja. Ze is toen um, teruggegaan vrijwillig. Ze, is, um, ja, ze miste haar kinderen en ze heeft contact opgezocht met haar familie. Ze is teruggegaan en toen is ze psychisch en fysiek zo gemarteld zeg maar dat ze, um, ja, ze zelf moet heeft gepleegd door... Een, een fles zoutzuur te drinken. Ja, nou uh, zonder al te bot en lomp over te komen, maar uh, vrouwen weten toch. Je zegt het zelf al... Het speelt al sinds de 19e eeuw. Uh, die weten toch ook wel een beetje waar ze aan beginnen als ze een maffia baas of man trouwen. Ja, maar je kiest er natuurlijk niet voor om in een mafiagezin geboren te worden. Hè? En als je geen andere werkelijkheid kent dan die familie, die clan... Ja. dan valt het ook niet mee. Ze trouwen vaak heel erg jong. Ze denken dan dat ze uit het, onder het juk van hun vader vandaan komen. Want het gaat natuurlijk ook nog eens een keer over hele traditionele families... waar die ja. vrouwen heel weinig uh, vrijheid krijgen. Maar meestal is dat natuurlijk een vriend van de familie. Uh, vaak een gedwongen huwelijk. Ja, en waar ga je dan heen met je verhaal? Uh, groot vertrouwen in de politie, daar ben je ook niet mee opgegroeid in zo'n gezin. In, dus nee. dat valt niet mee. Nee. Nou hebben wij in Nederland uh, zogenaamde safe houses... voor vrouwen die bescherming nodig hebben. Bestaat zoiets ook in Italië voor deze maffia-vrouwen? Ja, niet zozeer voor deze maffiavrouw, want het gaat hier om iemand die door justitie wordt beschermd, als getuige natuurlijk. Dus die hebben nog ja. een speciale plek, die, dan word je echt verplaatst. Iedere, ja, om de zoveel weken, om de zoveel maanden word je verplaatst. Bijvoorbeeld Concetta, die kwam dan uiteindelijk in Bolzano in Noord-Italië terecht, daarna in Genua. Ja. Uh, je krijgt vaak een nieuwe identiteit, politie maar je bent wel helemaal alleen. Ja. Oké, okay, dankjewel, Hedwig Zedijk, over het uh, treurige lot van uh, maffia We zijn het einde gekomen van dit eerste half uur. We zijn zo bij u terug na het nieuws van tien uur... met de integriteit van ambtenaren. Die staat steeds meer onder druk door de bezuinigingen. Dat vinden de ambtenaren zelf. Een derde vindt dat steeds minder collega's integer zijn. Hoort u allemaal na het nieuws met Jan van den Putten. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.